Dus wat wij zien is, ook hier hebben we gewoon een, een helder bewijs dat Yeshua uh, de kracht heeft om de onreine krachten in de mens uh, aan te pakken. Duidelijk, om hen dat te corrigeren in de mens. Oh, wat betekent dat? Dat is de krachten, de onreine krachten, die zitten in de mens, die de mens door zijn, door zijn zonde... door zijn zonde... wat doet hij dan? Dan gaat hij laat die, staat die aan onreine krachten toe, om een stukje van het heilige te omhullen. De onreine kracht maakt dan een omhulsel. En daarin zit een stukje van uh, het helige kracht. En daar, daarvan, daaruit put de onreine kracht. En dan in de mens zitten dat soort, wat is, dan, wat is dan onreine geest? Wat betekent onreine geest? Betekent de mens, goed opletten. De mens zelf, die door zijn zonde, op allerlei niveaus, heeft door zijn zonde aangetrokken. Ja, door zijn zonde heeft hij dan, zonde betekent aantrekken van het licht naar de klipoot. Nou, door het aantrekken van het licht, door dus verkeerde man of verkeerde keuze te maken. Hij trekt aan het licht en dat komt naar de klipoot. Wat doen de klipoot? Gebruiken dat net zoals, ze gaan dat allemaal omhullen. Ze kunnen dat niet in... Ze gaan het omhullen. En ze maken omhulsel, net als een omhulsel. Net als een vorm... Net als een ballonnetjes. ballonnetjes. Dus geven als het ware lichaam aan. Een On, En dat gaat leven in een mens. Dat soort omhulsel. Omhulsel met daarin een stukje... heilige kracht. Van hem. Van die mens. Niet van iemand anders. Dus een stukje van hun kracht scheppende, heilige kracht van de mens, wordt door zijn zonde, klaar die het omhullen door reine krachten, en dat gaat leven in de mens, zijn eigen leven leiden. Duidelijk. En dat is al onderworpen nu, aan de citra agra. Want er bestaat in principe, wat van, van buitenkant is, dat regeert. Duidelijk. Dus dat omhult zoals het ware, daarin zit het stukje heilige kracht en dat leidt nu en dat is dus dat onreine geest wat zit in de mens en vreedt aan dat stukje heilige kracht wat de mens had uh, verpacht als het ware uh, in gegeven had aan die onreine kracht. En dat heeft, een, een, een, dat heeft dan in hem gaat leiden een eigen leven. Dat is ook wat de mensen ook zeggen, ook vaak wat psychiatrisch psychiatrische richting, zeer, want ze weten niet hoe dat zit. Allerlei horen ze, allerlei geluiden in zichzelf van binnen. En allerlei gesprekken voeren. Ik ook vaak, zie ook vaak mensen die lopen op straat en die dan praten met zichzelf. Ja, ik soms, nu weet ik niet meer, nu, nu, of ze dat misschien mobieltje met mobieltje, of niet, vroeger was het zeker, maar nu weet je het niet meer, dan is het, maar, maar toch wel is het zo, so, dat het, dat um, er zijn mensen die gewoon hardop, hardop uh, praten, altijd hardop praten, en je uh, hebben allerlei krachten in zichzelf, die leiden hun eigen, eigen leven. Dat zijn de boze geesten in de mens. Dus wat, is, wat doet Yeshua? Yeshua door te bestralen, als de mens natuurlijk wil, door, door bestra, te bestralen, door, door de kracht aan te trekken van de Arihantine, dat is de kracht wat alles doorboort. Daar komt zo'n kracht, voor zo'n kracht het is het net als een ballonnetje. Je gaat doorboren die, die omhulsels, de vrije kracht, de vrije... ...scheppende, heilige kracht van de mens... ...retourneert... ...terug aan de mens... Af, uh, ...terug naar de mens... ...wordt aangesloten bij hem... ...en dat ballonnetje... ...gaat weg... ...nou, dat ballonnetje, wat, wat hij ook ons vertelt... Dat ballonnetje is de, de, de lichaam... ...als het ware, belichaming... ...ja... ...van, dat, van die, die de belichaming... ...die voorheen was... Uh, die gaat weg van de mens. Die verlaat als het ware de mens. En dat is wat hij ook ons vertelt. Dat gaat naar de varkens. En zij gaat weer de zee in. Of de zee ook. En op deze manier. Dus uh, de mens in reine komt. Verkrijgt ook herleefd Zijn krachten weer terugkrijgt. Dat is wat Yeshua ons vertelt. En niet dat een mens door... dat Yeshua hem aanraakt en dan een mens direct wordt... sta op en je gaat lopen ofzo. So Het is absoluut niet de bedoeling van... dan betekent dat die de natuur die ook geschapen is in... In la, volgens de wetten van het heelal. Al natuurwetten zijn, van, eh, zijn een manifestatie van de wetten van het heelal. Alleen hier op een lager niveau. Dat is, al die wetten die wij natuurwetten zijn allemaal van de schepper. En uh, waarom zouden we dan uh, veranderen die die toestanden. Niemand is in staat om dat te doen. Dat is niet, niet nodig. Dus wat Jezus deed, is, is de mens de mens te bevrijden, van binnen te bevrijden. Daar gaat het om. En niet dat omhulseltje dat uh, dat gewoon naar de knoppen gaat, wat uh, de mens dood gaat, en dat, dat dat omhulseltje is is, uh, is uh, wat betekent dat? is niets. Heilijk. Het is nodig als wij leven zomaar omdat de ziel daarin moet zijn, moeten wij toch in de schoon houden en alles. En natuurlijk respect hebben voor, voor het lichaam. Absoluut, niet verwaarlozen, niet dat. Het is allemaal onzin wat men dat doet. Men ondermomt van het eh, dat men zich met geestelijke bezighoudt. Dat gaat men zijn lichaam verwaarlozen of uh, ...allerlei rare dingen doen... self en allerlei andere dingen... ...absoluut... Uh, ...niet absoluut... Is, uh, ...je moet het schoon houden... ...je moet ook kijken dat dit uh, ...douchen... ...dat dit absoluut... ...zij kijken dat dit niet... ...slechte reuk... heeft. alles is dan... ...als je dat is, als je ziet iemand dan... ...die dan loopt... ...met zo'n zwarte pak... ...of een andere pak... En dat de, de voelt dat dit dat van hem, dat het, uh, ja, dat het van hem stank uitgaat van zweet en die andere dingen, dan is het, is het een uh, schande voor zoiets. So de mens moet wel weten dat hij een beeld van de schepper is. Hij moet zorgen dat hij ook geen zweet, dat, dat hij fijn in ook in zijn lichaam goed in zijn vuil. Siete, niet uh, denken aan zijn geest, zogenaamd genaamd. Hele? Maar dat is wat Yeshua ons... Uh, dat is de kracht van Yeshua. Dat is de helende kracht van Yeshua. 33 Vajanusu haroim vajavou De volgende en de herders vluchten en kwamen naar, de stad, naar een stad naar een stad en vertelden alles en, en datgene, en wat er geworden was met de de, met de bezeten. Natuurlijk zitten ook, zit ook hier verschillende lagen van het geestelijke. We gaan niet alles uh, bestuderen. Ja, Verhalende dingen gaan we ook niet alles bekijken. Voor ons belangrijk zijn de woorden van Yeshua. In de eerste instantie. Duidelijk, daaruit putten we uh, instructie de weg naar de reading 34. We nee, kol hij irjatz alle kritische schouw, wij kieren wat aan moe toe, wij wakshum menula vor, mig vo la. we zien wij ook wat is echt in 34. Wij zie hier kol hij irjatz alle kritische schouw. De hele stad ging i schouw te i hemodus, ging in arbeiden om hem. Toen moeten we ook hier, wat, en toen zij hem zagen, wij uh, en ze verzochten hem om hun gebied te verlaten. er bestaat geen uh, geweld in het geestelijk. Het is altijd zo dat de mens zelf, ja, het is niet zo dat het we weten dat, ja, dat er geen geweld in het geestelijk is. Dat van boven wordt niet het heilige opgelegd. Ja, van boven wordt niet opgelegd uh, dat men van boven uh, onder dwang de mens uh, corrigeert, ja, zoals men dat doet hier op aarde in al die psychiatrische inrichtingen. Dus onder dwang wil men de mens beter maken, ja, onder dwang. Ik met allerlei middelen met aanbinden aan het de, aan de, aan de bed. En allerlei, andere, allerlei dingen die tegen zijn wil. Doet men allerlei rare dingen. Zogenaamd in de, ten behoeve van de mens. Het is niet... Um, in het geestelijke is het niet zo. Het is uh, verboden. Ja, dus van boven, doet men niet... Want als er van beneden geen vraag naar is, geen behoefte, dan doen we dat. Dan doen we dan van boven. Wordt het niet opgelegd om uh, geen missionaire missionair, uh, trekken heeft het hoger. Ook wij gaan dat ook nu vanaf deze les, uh, de uitgewerkte lessen die Miriam ons maakt voor ons. ...gaan we ook niet meer op de internet zetten, dus toevoegen aan dat e book We gaan dat boek alleen, jullie dus zullen dat ontvangen elke week. Het exemplaar gewoon per, per of op een pagina, of gewoon in bijlagen. Bij, ja, bijlage gewoon ontvangen. Waarom niet? Omdat, moet je zo zien, we hebben zo'n 200 pagina's al. En staan op de internet, dus... Het begin is er wel geflink, een stuk, flink, stuk, staat nu al op de, op, op de site. Maar we hebben ook geen, wij, het is niet onze, mijn taak en onze taak is niet om een missionaire functie te hebben. Het is alleen maar om indruk te geven aan iemand die misschien daardoor zou wel zeggen, ah, misschien iemand rijp is daarvoor om dan te zeggen, ja, ja ik wil het verder. Dan iemand op zijn of haar verzoek iemand wordt een mailtje doet met mij, aan mij. Wie dan ook, interesseert mij absoluut niet wie. Dat betekent dat er een vraag is. Dat, dat er een verzoek is. Niet zomaar dat om dat allemaal op de site te doen. Het is, het is ook niet zelfs uit een om dat te doen. Want het is niet, niet, niet onze bedoeling is om dingen te verspreiden. Duidelijk, het staat ook niet, het staat ook geschreven... Dat, uh, mag niet een parel paarle, op een ja, parel of, of gouden ringen aan de neus van een varken doen. Betekent, wat betekent dat? Men mag een mens niet beïnvloeden anders dan ja, proberen de hele wereld te verbeteren, terwijl er geen vraag is. We zien ook, Yeshua, met Yeshua zien we ook dat er vraag moet zijn. Ja, Yeshua zegt, geloof jij, dan word je gered. Zo so is het ook onze site, moet niet een, uh, iets zijn dat we uh, iemand sturen of, iets of iets een pretentie hebben dat we iets doen. Alleen aan, aangegeven, alleen van elk onderdeel hebben we dan een stukje, ja, om een mens indruk te geven en dan voor de rest niet. En als iemand vraagt, ah, dan heb je behoefte, dan is er gisteroeld, tekort. En dan, als het altijd moet tekort zijn, moet je nooit iets proberen iemand aan te dringen, iemand beter te maken, als iemand dat niet wil. Want je weet niet of je met jouw betere, met jouw goede voornemens, of je hem daadwerkelijk hem beter kan maken. Het is erg voorzichtig met het verbeteren van de ander. Iedereen heeft zijn eigen, alles, het staat geschreven, alles heeft zijn eigen tijd en zijn eigen plaats. Niet denken dat de ander misschien op een andere omstandigheden. Hij gaat jou inhalen en misschien heeft hij niet zijn eigen correctie. Hij heeft andere, andere ritme, andere, andere structuur van zijn correctie. Dus allemaal is hebben we dezelfde hoofdlijn in onze correctie. Maar misschien hij is hij nog niet aan toe. Misschien is hij een heel andere, hij is een heel andere correctie hij heeft nodig in deze. Incarnatie. En jij gaat hem iets vertellen van doet dit of doe dat. Jij ja, doet de kabal, jij doet dit omdat het is jouw keus. Ja. De anderen hebben dat niet, we moeten, we moeten ook niet, moeten niet, moeten niets opleggen. Dus, dan hebben ze zien dat wat staat het geschreven. Dat zij hadden gezegd, nou alsjeblieft, verlaat onze, uh, gulam staat het. Verlaat onze gebied verlaat ons gebied dat dus, is een gebied van ons dat is ons gebied van de wens om te ontvangen voor onszelf als het verlaat dat verlaat ons gebied jij bent een heilige man maar wij zijn gewone wij zijn de wens om wij leven door de wens om te ontvangen voor onszelf zowel in één mens als in het algemeen aspect in dit natuurlijk ook in het algemeen was het ook zo dat zij wilden dat hij hun stad, hun gebied, zelf verlaat. Zelf verlaat. Dan zien we dat, leren we hier ook. En dat Jezus had niet geweigerd dat te doen. He, hij, wat deed hij? Hij ging weg? Ja of niet? Of ging je daar uh, misschien uh, hen tegen hun wil bekeren? Ook niet. Dat bekeerzucht, dat komt alleen door de mens van vlees en bloed. Andere bekeeren. Van boven doet men dat niet. Yeshua deed het nooit. Kom tot mij, hij zegt. Ja, Niet dat ik kom naar jou, maar kom tot mij, altijd zeg je. Kom tot mij. Het is de weg, ik ben de weg. Zie je dat? Niet dat, het, dat ik uh, opeens zo, maar ik ben de weg. ik betekent de weg die jij moet doen. Jij moet lopen, jij moet opkomen op deze weg. Dat is, uh, dat is Yeshua. Dat is de weg naar Yeshua. Dat je moet, de mens moet het meemaken. Je moet inspanningen leveren daarvoor. En niet zomaar ontvangen daar om niets. Het is zo komt niets. Maar, maar jij moet het wel om, dat geschenk moet jij komen halen. Ja? Is zo, het is net zo dat men zegt ook, nou, ik, ik heb wel een geschenk. Maar ik breng dat geschenk niet naar jou. Maar jij moet zelf komen. Ik geef jou een geschenk. Maar jij moet het zelf halen. Jij moet het zelf komen halen. Dat is de relatie met Yeshua en de relatie met de schepper. De relatie met het hogere. Jij moet het halen, jij moet het willen halen, Jij ontvangt geschenk. De volgende. Uh, Perk, tet, drie onderste regel van de pagina 9. Zie je wat wij doen? Wij leren de weg de weg naar yeshua dat is wat wij doen hier de weg je bent de weg de waarheid en de liefde die drie elementen die dat is die uh, brengen ons naar yeshua en via yeshua naar de redding, naar, naar het licht waar het ja we jawor, we jawor en hij daalde af in een boot, jawor, en hij passeerde naar een andere oever, en kwam naar zijn stad, נאר the Stadt von Yeshua, naar zijn stad, de regel twee. Wie nee? Hem maviim elave is nache evarim. Vehu muskave al hamita Wajomer, el negei de volgende regel, heiwarim. Ga zaak nislaku, nislahu lacha, nisla la ga, tegen. Het vers 2. Goed kijken naar elke. Kijk hoe geweldig in de hele getal, hoe. Uh, ...opzomming van handelingen, dat is... Uh, ...bij het vertalen is het een beetje zo... ...klinkt het een beetje raar, dat dit... ...en hij kwam, en hij ging, en hij dat... ...en als je dat allemaal op deze manier... ...vertaalt in de moderne talen, welke dan ook... ...dan is het, uh, wat het dubbele en dit, en hij kwam, en hij... En, uh, ...maar in de heilige taal heeft het allemaal... Uh, de reden daarvoor. is uh, een geestelijke uh, handeling die gaat over naar een ander. hinei en niet omwille van uh, mooie taalgebruik. Taal Wegenei hem, met wie hem, en zie hier. Ze brachten, ze brengen tot hem, niet brachten, ze brengen naar hem, uh, tot hem een man. Negei Evarim, die verlamd, Een verlamde man. Wehu, muskav, alle middag aan hij, ligt op een bed. Of een bed, of zo'n, zeg ik dat, op zo'n matje of zo. Wehu, kiraot Yeshua, ette monatam, en nu kijk goed wat hij ons nu vertelt. En het was zo. En het was, toen Yeshua zag, hun geloof. Kijk wat die zegt ons. Toen Jeshua zag hun geloof, waarom er? Dan zei hij tegen die uh, verlamde Gazarbni, versterk sterke je jezelf. Sterk je. Maak jezelf sterk. Mijn zoon, nislaku slagoola gha ga toe tegen. Jouw zonden zijn jou vergeven. Ik aandacht en geek hoe, hoe hij ons nu vertelt over deze man. Dat hij lag in lag, dus liggen betekent dat hij geen, geen partsoef had, niets plat. En door de zonden natuurlijk. Toen Yeshua zag hun geloof, pas dan, ja, toen hij hun geloof zag, toen zei hij tegen deze verlamden van, sterk jezelf. Sterk jezelf betekent, jij maak jezelf sterk, betekent, uh, versterk jezelf. Jouw zonden worden jouw jou vergeef. Niets anders. Wat heeft hij hem gezegd? Niet en sta op en, en ga op deze manier. Jouw zonden worden jouw vergeef. En dat na het zien van hun geloof. Als een mens geen geloof heeft, dan is het dan is het een lachertje dat, wat, wat is Yeshua, wat is het, uh, dan kan een mens ook niets ervaren van Yeshua. Ieder, iedereen ziet het, ja? Als men geen geloof boven het verstand, boven daad kan gaan, dan, men, dan ziet men Yeshua niet. Nee? Daarom, waarom met dit volk, bijvoorbeeld Israël, waarom zien ze niet Yeshua? Omdat ze houden zich niet bezig met het geloof. Ze houden zich bezig alleen met kennis. Nee? En kennis, met kennis kom je niet tot Yeshua. Met kennis kom je niet tot uh, reding. Tot de reding. Niets anders. En daarom Yeshua helpt alleen wie, alleen die wie gelooft. Wie gelooft boven het verstand. Drie. Wegenij Anashim, Minha, Sofriim, Amru, die, die de volgende pagina, Die de bovenaan, Bilwawam, Megadefu, de vorige pagina, de regel, de vers 3, zie je, Anashim, de mannen van de schriftgeleerden, de schriftgeleerden, Sofrien die, betekent die, die boeken, ja, Boek, boekgeleerden, ja? Schriftgeleerden. schriftgeleerden, ja, de schriftgeleerden, Ze, zeiden tegen hem. Let op, zij Ze zeiden in hun harten. Megadev, hij is God, Godlaster, godlasteraar want hij zegt het, dat jouw zonden tegen iemand, tegen die verlamde, dat jouw zonden zijn, worden jou vergeven, dan dacht ze, kijk, wat? hoe kan dat? Alleen de schepper kan dat doen. Wie, wie, wie, wie is deze, dat die dan zo zegt? Hey, want schriftgeleerde betekent dat die uh, alleen leert wat, wat er geschreven staat. En alleen de kennis. Zonder geloof. Ja? En zonder geloof is het een holle kennis. Ja? De volgende pagina, de pagina 10, de regel, de regel het vers 4. Het machashuvata. Weyomar lama takshavura a. Kijk hoe geweldig het is. Goed kijken hoe geweldig het is. wat de wiet Gadasha ons vertelt. Dat zij hadden dat gezegd waar. in hun harten. En Yeshua wat antwoordt. Goed kijken naar elk woord. En Jeshua zag hun gedachten. Weet je dat? Yeshua zag hun gedachten. Hoe? Jeshua is altijd binnen de mens. Daarom kan hij zien al de gedachten van de mens. En niet horizontaal zoals men dat denkt. Dat Jeshua zat, zat en dan die kan zag de gedachten van de andere mens. Zittend gewoon teken naar de ander. Hij kijkt in het hart van de mens. Ja, de. Ook de vader, zijn vader, ook Yeshua van Yeshua. Kijkt alleen in het hart van de mens. En niet naar de lippen van de mens. Wat de lippen zeggen. Dus Daarom zei hij ook tegen hen. Kijk, we Yeshua, ah, er is Yeshua zag hun gedachten. Zij zien. Even vertellen dat. En Yeshua zag hun gedachten. Wajomar en zei, Lama teg abel waarom denken jullie kwaad in jullie handen, in jullie harten? Zie je dat? Maar hij zag kwaad, hij zag hun, eerst zegt hij, hij zag hun gedachten. Zien gedachten betekent zin, zin betekent met zijn gochma. Kon hij zien de gedachten gedachten zitten in het hoofd. En hij kon het zien. De gedachten, zien betekent gochman, in het hoofd. Dus hij kon zien hun gedachten. En hij zei tegen hen, waarom denken jullie kwaad in, hun, in jullie harten? Vijf. Kima hanake hij amor Lacha gaat tegen Im amor cum Want ki ma hadake, want hoe gemakkelijk is het te zeggen. Nis lachu lacha gaat tegen. Jouw zonden worden jou vergeven. Im amor of, of zeggen, kom. Sta op. ...en ga... zie je, ...hoe gemakkelijk het is... ...als je geloof hebt... ...hoe gemakkelijk het is... Om, ...om dat te zeggen... ...wanneer een mens... ...geloof opbrengt... ...boven het verstand... ...en komt tot mij... ...tot mij, tot Jezus... ...hoe gemakkelijk wordt het dan voor mij... ...om dat te zeggen... Want dan is er overeenkomst en regenschap. En dan kan ik wel zeggen tegen de mens: sta op. Jouw zonden zijn jou vergeven. Sta op betekent dat jij nu een volledig partsoef heeft. Jij hebt nu een ge sferot. Sta op. Jij, hebt nu, jij ligt nu niet onder de puin van jou, in jouw klipot. Nu kan je opstaan. Jij bent tot mij gekomen. En dan ga ik gemakkelijk, met gemak jou zeggen sta op, want jij, jij bent al uh, tot mij gekomen, door jouw geloof maar jullie schreefgeleerden, kunnen dat niet want jullie komen niet tot mij daarom zien waarom, daarom denken jullie kwaad in jullie harten ja, dat is, de, dat is wat hij zegt eigenlijk 6. למה למען תדעון כי בן האדם יש לו השלטון בארץ לסלוח לחטאים ויומר אל דפולח נריכל נכי העיוורים קום שע את מתתך ולכה אל ביתך Zes achlemen maar opdat jullie zullen weten, ki bena Adam dat de zoon van de mens, van de mens Jeslo, ha sultan die he, de macht heeft op de aarde. En goed eerst vertel ik en nou dan gaan we weten. de macht heeft op de aarde, die om de zonden te vergeven. Wajomer, daarvoor is dus dat nodig. Wajomer, en hij zei, toen hij keerde terug, keerde naar die, keerde zich om naar die uh, verlanden. Wajomer negeef erin, en hij zei tegen de verlamde: kom, sta op, zaa het me daar tegen. Doe, hoe zeg je dat, neem. Uh, jouw matje, waar, waarop jij lag, zo. Wel, echt en ga, ga je, en ga naar je huis. Zie je, wat je zegt ons? Opdat men, opdat men weet, opdat men zal weten dat de zoon van de mens, de mens heet, de mens, dat wil zeggen, de zoon van de mens, wij weten, herinner nog, dat is, de, dat is de negen onderste van de ketter van hem. Zijn manifestatie aan de mensheid, dat die de macht heeft op de aarde, zie je wat hij zegt, ons baaretz, op de aarde. Er is slagelijk het hem om de, zonderst, de zonde zonden te vergeven. De zoon, is de wens om te ontvangen voor zichzelf. De Yeshua, dus de, uh, de zoon van de mens, betekent zijn in zijn manifestatie van de negen onderste van de ketter. maar wij weten altijd dat de tweede helft, oftewel in dit geval negen onderste van de ketter, die... die um, daar, daarvan, daaruit komt dan het licht naar de lagere. Altijd een lagere gedeelte van de hogere, die geeft aan de hogere gedeel, het hogere gedeelte van de lagere. Dus dat is wat hij zegt. Dat, eh, dat de zoon van de, men, de mens, de mens, dus de mensen, dus de, die, mijn onderste ketter als het ware. Dat die de kracht heeft, de macht heeft op aarde. Ja, want de ketter heeft de macht, geeft de, de kracht aan de lachere. En lachere is de wens om te ontvangen voor zichzelf, de vier stadia. En geen, ander, geen andere sfera, geen andere kracht kan, kan de mens verlossen van zijn zonde. De zonde is ontvangen voor zichzelf. En geen andere kracht dan de ketter kan dat doen. En daarvoor, omdat, opdat men dat zou, weet, op, opdat men dat zou, zou, zou, zou weten. Daarvoor zegt hij, en dan, hij heeft die dus gezegd, zegt hij dan tegen die verlamde, sta op. Omdat hij zag het geloof. Van hem, die, die verlamde, in tegenstelling tot de schriftgeleerden, was wel nieuw in staat, kwam al ertoe. Wie is die verlamde? Dat is al iemand die weet al dat hij verlamd is. In tegenstelling tot de schriftgeleerden, die dat niet weten. Zij. Schriftgeleerden die, die alleen maar werken binnen hun eigen verstand. Maar iemand die komt tot Yeshua betekent dat die verlamd is. Of een andere, ander gebrek in zichzelf voelt dat die wel gebrekkig is. En dan die kan Yeshua helpen. Duidelijk. Yeshua helpt alleen iemand die erom vraagt. Ieder iemand die weet... Ervaart en weet en accepteert dat die gebrekkig is. De schepper houdt, heeft lief alleen die mens, dat mens, de mens die weet dat die gebrekkig is. Want de schepper weet dat die zo, so, de, de wereld is zo so gemaakt dat, dat door de Tsimtsu, geen mens is er die geen, geen tekort heeft. Maar de Schepper helpt alleen, en Yeshua, uiteraard helpt alleen de mens die bewust is dat die tekort heeft. En niet de schriftgeleerden, en niet fariseeën, en niet Saddukeën van, van beide kanten, uh, uh, hebben zij uh, alleen maar grote dunk van weten. Of weten van de rechterkant, of weten van de linkerkant. En de mens die dus geloof opbrengt, die eerst inziet, let op: eerst de eerste mens moet inzien dat hij verlamd is, of dat hij doof, doof, stom is. Dus allerlei vormen van geestelijke, geestelijke handicap die de mens zelf in zich niet handicap, geestelijk tekort, niet handicap, die de mens in zichzelf uh, ontdekt. En dan pas de mens kan geloof opbrengen, zien dat hij zelf met zijn eigen krachten kan zichzelf niet op twee benen laten staan, kan zichzelf niet, kan niet gaan horen, spreken enzovoort, een andere vorm van tekort zichzelf uh, te verbet verbeteren. En dan schreeuwen die tot Yeshua. Help mij. En die. En dan betekent dat die komt tot, tot de ketter. En dan Yeshua heeft de kracht. De ketter heeft de kracht in de mens zelf. Let op. Om de redding te ontvangen. Want in elke ketter. Bedoel elke ketter. Kom je tot de ketter. Dan ervaar je de kracht van Yeshua. Het hogere trap treden, dan ben je dichter bij een, een ander aspect van Yeshua. Het dus zijn altijd verschillende aspecten van Yeshua. Dat is geweldig met Yeshua ook. Want dan uh, tien sferot van Yeshua. En van die negen onderste kunnen we wel steeds op, op, uh, op, opklimmen in onze ketter. Om van verschillende uh, sferot van de hoge ketter, van de Yeshua, van Yeshua ontvangen. Ja? En dan heb je ook bijvoorbeeld de ene, bevindt zich op een, een traptreden. de andere die kan komen tot een hogere traptreden. Altijd dezelfde, alleen andere intensiteit, andere uh, belevenis van contact met Yeshua. Maar altijd Reding komt absoluut altijd, elke mens ontvangt dat wanneer hij ertoe is, komt in welke toestand dan ook om in te zien dat die tekort heeft die verlamd is ja, dat die verlamd is door de citra achre, door de wens om te ontvangen voor zichzelf, dat die niet eruit kan komen Heel, geen mens kan eruit komen. Goed, in de, goed dat doorlaten in jezelf. Dat geen mens op aarde uit kan komen zonder te komen tot eerst tot Jeshua, tot de krieget. En daarom tegen die schriftgeleerden betekent zij die een, alleen een papyrus en alleen een uh, boeken leren, maar dan gaan niet boven het verstand. Die kunnen niet geholpen worden. Um, zie je maar, zeg je dat tegen die, die, die, die verlampen. Ook weer zie je een, een aantal stappen. Ook hier kan je dat zelf uh, zien. Die stappen die... Uh, Zoals Yeshua hem zegt. Yeshua zei. Sta op. Zie je dat? De eerste handeling. Sta op. Neem jou. met het ga. Neem jou. Bed. Ja. Zo'n. Of een maatje. Of zo. Neem het mee. Ook niet voor niet om niets. Want. Dat hij dat ook had gezegd. We leggen gaan ga je. En leg ga, Staat het. Ga voor jezelf. Leggen Betekent. Ga voor jezelf, ja, individueel, zie je dat, leg, leg, ga, el, beteche, niet ergens anders, maar hij zegt, ga naar je huis, ga terug naar jouw kilim, ga terug naar jouw kilim, de regel 7 het vers 7, waar ja kom, waar ja le en hij stel, stond op, en hij ging naar zijn huis, stond op, betekent dat hij al gadloed ontving, volle, volle grootte, eerst lag hij plat, betekent dat hij geen kracht, had hij geen, geen persoon, nog geen nehi, geen gagat, geen, uh, ...hoofd... ...geen drie... ...geen van die drie delen in zichzelf... ...de kracht om... ...te staan. Maar nu ontving hij dat... ...en dan zegt hij hij stond op... ...en hij ging... ...stond op, hij kreeg dan... de ...Gadloed... ...je kan niet gaan zonder dat jij eerst... Sta, ...op moet staan... ...dan gaat hij dan lopen... ...en hij ging naar zijn huis... Kan je lopen van die schuwe weer terug, van die schuwe terug, naar zijn echte kilim, naar Beito, naar zijn huis. Huis betekent iets wat bestaat uit vier muren, vier stadie. Het vers 8. Vahamon haam, r'u, v'ishtomamu, v'ishtomamu. Wij schapen het hij lokt iemand naar dan schalt dan kazerliewne jadam. Kijk wat hij woont zegt. Waar en grote menigte van het volk raau zachen We isstomen mo, moge isstomen mo en stonden versteld. Wij schapen en gaf een hulde, hulde aan de aan de Elohim. Asher Natan Shaltan, Kazen, die, die zo'n grote macht gegeven had aan de mens, Livnei Adam, eigenlijk aan de zoon, Livnei aan de zoon van de mens, Dus kijk wat, Ramodha Am en de grote menigte van het volk. De Kilim, ook de Kilim van Kabbalah eronder. Ook het volk heet ja? De grote menigte. Dus zowel so het uh, algemeen aspect als het individueel moet je dat zelfs. Uh, in een mens alles. En wa zij waren versteld. En gingen hulde geven aan Elohim. Elohim, zie aan, Elo aan Elohim? Aan Abba en Hima. Abba en Hima, dus dat is Elohim, die zo'n macht gaf aan de mens. En zo so, precies hetzelfde is met ons. Is het Met elke mens is gesteld op dezelfde manier. Als, je, als een mens zichzelf verbindt met Yeshua, dan via Yeshua verkreeg de mens ook dezelfde kracht om de zonden te vergeven. Maar iedereen ziet het in de naam van Yeshua. Dan worden de zonden vergeven aan de mens. Maar, één ding is belangrijk, om goed hier niet tot dwaling te komen. Alleen Jeshua, via Jeshua, alleen aan Jeshua, werd deze kracht gegeven. En de mens, elke mens is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Geen mens ...is in staat om dat zelf te doen. Maar door de verbondenheid met Yeshua... ...kan ook de mens... ...bij zichzelf... ...bewerkstelligen... ...dat hij of zij... gereinigd wordt... ...gaat opstaan... ...zelf door zijn eigen... ...intentie, zijn eigen werk... ...binnen zijn eigen kilim... ...kan de mens... Het bewerkstelligen dat zijn Zoon de woorden aan hem vergeef. Natuurlijk door Jezus. Maar alleen aan zichzelf. Kan een mens hier op aarde dat doen ten opzichte van de andere mens? Hoe? Yeshua kon het wel doen, omdat Yeshua is de ketter. Goed, goed, goed opletten wat ik probeer te zeggen. Yeshua is de ketter. Ketter kan wel redding brengen aan de anderen die mensen zijn, die allemaal zwarte dozen zijn. Ja, geen mens is anders. Een mens, een mens, elke mens zelf, als die geloof boven het verstand opbrengt, kan die wel zichzelf redden, ja of niet? Door Jezus natuurlijk. Die kan gered worden, kan gereinigd worden, kan zijn zonden, zijn eigen zonden, kan die dan laten worden, laten zeg dat, laten vergeven worden. Dat kan omdat omdat jij ja, bent verbonden dan met Yeshua en dan Yeshua, door Yeshua ontvangt dan het licht van de vader, dan word je gereinigd door jouw zonne dat kan nou een mens die in Yeshua niet gelooft bedoel ik geen Yeshua ziet als ketter hein? als uh, uh, ...redder als verlosser... ...kan... ...nog zichzelf... ...nog de ander redden. Eenvoudig, heel ja, of niet? Dus schrift en schriftgeleerde ...kan niemand redden, kan zichzelf niet redden... ...daarom kan die ook niet anderen redden. Daarom ook schriftgeleerden... ...hadden en hebben... ...tot nu toe... Uh, ...afkeer... ...en geloven niet dat Yeshua dat kan, omdat zij zitten binnen die vier muren, binnen de wens om te ontvangen voor zichzelf. Ze kunnen nog zichzelf redden, nog de ander. En daarom brengen ze in deze wereld niets, uh, niets goeds, in deze wereld, door Yeshua niet. Al het goede kan alleen komen via Yeshua. Wie dat niet doet, die, die brengt in deze wereld geen. Licht, licht, geen goede, goedheid, hier in deze kan zichzelf niet reinigen on, on, uh, ondanks al die uit, uit, uitwendige reinigingen, al die rituele, rituele uh, onderdompelingen helpt geen hond als een mens gelooft niet in Yeshua in Yeshua gaat niet boven het verstand in naar zijn ketter dan geen absoluut, heeft geen, geen zin, heeft geen rituele onderdompeling, heeft absoluut niets in kracht, helpt absoluut niets. Of, dan, of dat kosher eten, of dan dat helig dat allemaal slaan, of het slagen van de dieren heeft absoluut niets, als een mens gelooft niet in Yeshua, dan in al die hun handelingen zijn, zijn gewoon een, een, lege lucht, lege lucht, maar kan dan een mens, hier op aarde, die, in de naam van Yeshua, de ander, ja, de ander, uh, reinigt van zijn, zond. Wat denken jullie? Jezus had gezegd. Ja, dat ik, uh, dat... ik geef... Ja, ik geef de, de macht aan jullie... Om onreine krachten... Ja, om... Uit te drijven, et cetera. We moeten nog even dat leren... Maar ik heb het nog niet tegengekomen tot nu toe. Om zo te zien... Aan de ene kant... Kunnen we zeggen... Ja, kijk... Als een mens verbonden is met Yeshua. Dan ontvangt hij ook, kan die zichzelf reinigen door de kracht van Yeshua. En dan moet het kunnen dat hij na zichzelf gereinigd te hebben, dat die kan ook overbrengen dat de, door deze kracht van Yeshua. De ander kan ook met deze kracht, kan de ander eh, rein maken. Als het ware door, de, zeg het door de kracht van Yeshua. Mooie gedachten. Maar binnen. De mens zelf. Elke mens behalve Yeshua. Is de vier stadie van. Alleen de vier stadie. De wezen. Elke mens die er was is. En zal zijn tot de de Gmartikun, Is alleen maar de, is, is de, is de zwarte doos. Ik het. Geen ander, ja. alle heligen die er, die er waren, goed opletten. Wat de waarheid, we leren wat leren we leren, verhalen over de waarheid, de waarheid. Probeer dat te aanvaarden, dan zal je zien dat, om um, niet van, van dingen, mooie, mooie beelden eh, te aanvaarden, in plaats van de ervaren realiteit. De mens kan zichzelf laten reinigen door de kracht van Yeshua, door zijn eigen kilim. In zijn, binnen zijn eigen kilim kan de mens zichzelf redden. Want waar is Yeshua? Niet buiten mijzelf, Yeshua is binnen mijzelf. De ketter in mijzelf via de, de, de kracht van de komen naar Yeshua en van Je Yeshua. Ik? Elk lichaam van Yeshua. Niet anders, niet buiten mijzelf. Natuurlijk, alles buiten mijzelf is ook de schepper. Maar dat is dan uitwendige van mij. Iemand die dat probeert dat te doen van buiten, is een vorm van machie. Een vorm van iets, een komedie te spelen. Of een vorm van een weet ik veel van wat het allemaal is. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Yeshua kon dat wel doen, want hij is een ketter. De kracht van de ketter. In Yeshua zit de, zijn vader, in ons niet. In geen mens zit de vader in het gebed, want wij zijn de wens om te ontvangen, de schepper is de wens om te geven. Dus, met andere woorden, elke mens kan zich laten reinigen door geloof boven het verstand, door Yeshua binnen zijn eigen kilim. Dat wel. Maar dat een, dat een mens hier op aarde... ...andere mens dan Yeshua... ...dat die... ...andere... ...andere blinden... ...zou kunnen... ...zinden maken... ...onmogelijk, mijn vrienden. Eigenlijk... ...wat Yeshua had gezegd tegen zijn... ...leerlingen, we zullen komen nog... ...we zullen dat nog... ...leren dat wat... ...dat, was, ja, dat hij zei dat... ...dat zij... Uh, ook de kracht zullen hebben. Maar hier staat het geschreven, zie je dat de zoon van de mens, die kan dat doen. Dat betekent nog een keer, de zoon van de mens, wij zijn de zonen van de mens, wij zijn, wij zijn de eerste mens, de mens, de mens, ja, in de zin van de eerste manifestatie van de killing was de Yeshua. Ja, en wij zijn de, de voortbrengsels, wij zijn de, behoren allemaal tot de mensheid van vier stadia. Dus vier stadia van die, dus vanaf de hoogma en naar de maghoud. Onszelf, ieder persoonlijk kan zichzelf, kan zichzelf laten reinigen. Ja, door de verbondenheid met Jezus. Dat de mens, de ene mens hier op aarde, de ander kan bevrijden van zijn zonden. Dat zien we wel, dat het bestaat in de wet. Een mens kan niet komen in de kilim van de ander. Ja? Het, is het, is, het is onmogelijk. De schepper heeft niet gegeven aan de mens de kie, de sleutel, tot de andermans kilim. We kunnen niet kijken, dicht kijken, ja? kijken naar een mans kilim. Heel? Dus dan weten wij we dat één mens kan dat niet doen wat wij wel kunnen, we kunnen het licht aantrekken hier. En anderen kunnen wel dat licht ervaren, maar reinigen doe je zelf. Alleen elke mens doet het persoonlijk.